Wij beginnen de les 27 van Prietz Chayim. Pagina 8, de regel 25 na de punt. Wie deed bij met harato, uh, wezeko, wezeko ha? יצוניות גר הנלדה סיה. הוא על ידי ברכות של שחר, מתחילתו את פרשת קורבן, 27, פנט כי הם מתברכים ומקבלין ברכה ושפה. Zoehloolig, Jod, bijchnaat, pnimiet, We innen ze hier 26 bij een met, in werkelijkheid, Haratov, Zakucha, zijn stra stralen, zijn schijnen en zijn uh, dunheid van de uitwendige, van de gar, van de drie eerste, zoals boven gezegd werd, van de wereld Asi'a, Oh, brachot dat uh, komt door de zegeningen van de ochtend, van het ochtendgebed. Brachot Dus de zegeningen die men ochtends uitspreekt, uh, uh, uh, ochtends in het gebed, voor eigenlijk aan het begin van het gebed. Beginstuk van het gebed. Met to had parashat korbanatamid vanaf het begin van die zegeningen tot, de, tot het um, lezen van het stuk, van het fragment, dat heet korbanatamid. Korbanatamid korban is betekent de permanente over. Zoals het in de tempel werd gebracht, twee keer per dag, ochtends en smiddags, zo'n Korbanatamid, Let op wat ik probeer te zeggen. Dat is dan... Uh, uh, Zo'n of offer werd gebracht. dieren natuurlijk. Maar dan... Uh, en smiddags was het... Ik wil er niet op in te gaan. Nu is er geen plaats daarvoor. Even een topjes. Dat... Uh, door deze... Door dit offer ochtends en smiddags, bereid, moest bereikt worden, die tamid, permanentie, dus voortdurendheid, oneindigheid, dat heet, het over tamid, permanente over, die permanentie, als het ware, het eeuwig bestaan, tot stand brengt. En, dat stukje wat, uh, zeiden ook, de, of deden en zeden, de priesters in de tempel, dat zegt de mens die dan ochtendgebed doet, wat hij dus uh, ons hier aangeeft. Je hem met bargin, want zij uh, worden gezegend, of zij zeggen de zegening, zij worden gezegend deze werelden, zoals men dat zegt, om een kabel bracha en ontvangen de zegening en de overvloed, dat zij in staat zullen zijn om daadwerkelijk het aspect inwendig te zijn. Allemaal door, door het gebed van de mens. Eigenlijk niemand doet het, niemand komt van boven, niets komt van boven. Alleen dat mensje hier beneden heeft deze uh, wonderlijke krachten in zichzelf, om dat allemaal aan te trekken, en ook dus de hogere werelden verijdelen, verrijken door zijn eigen gebed, de finishing touch, wat de mens doet. Waar Garka Garde Parashat Korban 28 had Olin primit garde a signal Valkenikra siera. nikra korban, die ume karev alamot kulam ume karev, atachtonumaleotam, bamakoma eliot, kijk nou oli ons nu zegt. Wachar kaken vervolgens, aide parasat korbanatamit, door deze, eh, dat dit, dit fragment van de korbanatamid, van het permanente, permanente, het permanente korban, dus let op, in de vorige was het tot, maar not, niet tot, tot en met, tot, dies, maar nu komt het, begint het, de volgende fase van het, door, dat is, daarom zegt hij dat, daar, en daarna, door dit fragment, stuk van de uh, over Permanente over 28 olin primit stegen op het inwendige van de gar van de Asia, van de drie eerste van de Asia, naar boven, naar de Yitzira. Waar ik Korban en daarom heet het korban, korban is over, komt van het woord, mekaref, komt van het woord, uh, dichterbij komen daarom heet dat dichter korban over, oftewel naar betekenis van de stam eh, eh, dichterbij komen, het eh, dichterbij komen, elkaar mekarif, van deze korban dit over doet, doet, doet dichtbij komen, nabij komen, de alle werelden 29 mekarif wat het en hij en het, en het doet een lagere dichterbij komen, om alle, otam, en doet hen de lagere opstegen, miljoen naar de hogere plaats. Kijk wat hoe die zegt ons, alles is structureel opgebouwd, van beneden naar boven, Er bestaat natuurlijk, goro die in breedte zich verspreiden? Maar uh, opstegen is altijd door middel van het licht Hogma, en dat is van beneden naar boven opstegen. Van de, ene traptreden, de traptreden naar de andere. De regel 30. Nimca, winimca. Kibariat primit garde гарды siya beit sera. En nasim pinat hitsonit en dan de haat. De de de de de de de de de de de de de de hoe Let absoluut niet op die commas, want de meeste commas staan verkeerd, want het zijn allemaal ongeletterd volk. dat geletterd wel in grammatica, in alle taalkunstjes, maar niet in, het, in de Kabbalah. We nemen zadertig en het blijkt dus, die variat, de garde de asiat, de beet dat bij het opsteigen van het inwendige van de gar, drie eerste, van de asiat, naar de yet sera. M'osin beginat het zo niet, let op, zij worden het aspect uitwendig. Zie dat? Het inwendige van die gar, die van de Asiya, die naar de Yitzera, die worden daar in de, bij de Yitzera worden zij tot uit uitwendige, zie je dat, tot wie? zij worden dan uit uitwendige bij het Chizonio, bij het uit, uitwendige van de drie onderste van de Yitzera. Bijzonder belangrijk dat, om dat te begrijpen. Dus dat inwendige van de, drie, van de drie bovenste, van de gar, van drie bovenste, van de Asiya die opsteigt, opsteigen naar de Yetsira, worden dan daar, wanneer ze opsteigen naar de Yetsira, dat is de, zeg maar, de creme de la creme van de Asiya, inwendige Asiya. Wanneer die opstegen naar de hogere traptreden, naar de laagste punt van de hogere traptreden, dan worden zij daar het uitwendige van, de, van het uitwendige. Zij worden dan het uitwendige bij het uitwendige van de drie onderste van de Yitzira. De 31 wat daar hier schicht zo het is uiteraard zo dat het uitwendige let op elk woord is belangrijk dat het uitwendige van de yetzera is groter dan het inwendige van de asia Duidelijk, maar op deze manier leer je dat die structuur van beneden naar boven. En op dezelfde manier creëer je dat bij jezelf onzichtbaar. Worden bij jou ook dezelfde gradaties f, uh, ingekerfd in binnen jouw innerlijk. En het moet dus niet een passieve horen zijn. Maar wel alert. Steeds waken wat je hoort. En desnoods, no, niet desnoods, maar als je kan, als je tijd, even tijd hebt nog een keer te herhalen. Dus het is niet eenmalig wat wij doen hier op deze lessen. De lessen die zijn vatbaar voor, oh, juist de smaak daarvan proef je dan pas in de tweede de tweede keer, de eerste keer alleen maar proeven, maar uh, ik nou met een wijn... Natuurlijk is het lekker de eerste keer om dat te proeven, maar pas geproefd te hebben, na geproefd te hebben, de tweede keer, je weet al een beetje de smaak daarvan, dan ga je pas het, het ervaren en waarderen. En niet de eerste keer. Was niet ar het sonid, ga, 32. Bifjenat, Pnemit. Opnemit, Gar, Sharassi, Janasa, Hitsonit, Alejem, Alejem. Kijk nou hoe eenvoudig de structuur van Hakadousburg eruit ziet. Natuurlijk zijn het alleen maar topjes, maar toch wel belangrijk in grote lijnen nu weten hoe is het opgebouwd. Want door daardoor bouw je dat alles binnen jezelf. En dan blijft het uitwendige van de Gimmel, van, van, van de drie onderste van de jetsera, die worden dan tot pnimit tot het inwendige. 32 in der taf en de het inwendige van de drie eerste van de asiya Nassa worden, gitzon niet alleen, worden het uitwendige daaraan, uitwendige aan die, uh, aan die drie onderste van de jetzera, uitwendige die inwendige zijn geworden. Erg eenvoudig. Het is niets, niets intellectueels in, de, in uh, het ware geestelijke. Iedereen kan, iedereen kan het uh, ervaren. Alleen, je moet het opbouwen, je moet opbouwen, een kilim, die willen dat wel, die willen geven, dat is de, de wijze waarop wij, kijk, dat is wat we leren van het geven. Als we leren dat een lagere, in, door een gebed, een bepaald stuk gebed opsteegt naar een hogere, dat betekent zich verdunnen, betekent doen, maan opstegen en man betekent geven, dus wat we leren hier eigenlijk in de praktijk, in dit boek, dit boek is een praktijkboek, ja, een praktijkboek, hoe op te stegen naar boven, hoe, wat betekent opstegen, wat betekent in het gebed opstegen, betekent maand doen omhoog brengen, betekent leren werken omwille van het geven, dat is alles wat dit nodig is. Waarom moeten wij uh, bidden? Niet om onze noden van geef ons brood. ...alledagse brood... ...of mijn auto is stuk... ...mijn vrouw is ziek... ...kinderen, kijk naar die kinderen die lijden... ...nog een komedie, religieuze komedie... Wil je dat doen... ...ga maar naar de al die kerken... Dan ...ga naar de Franciscaanse... ...oorden daar... ...waar ze dan... Uh, uh, ...zich afscheiden... ...en dan uh, een comedie spelen... ...en wel goed rikken zijn... ...natuurlijk, ze willen goed, goed zijn... ...maar ze doen niets... Ze, hun gebeden komen nergens naartoe, komen niet naar het geestelijke. Het is alleen maar, alleen maar een uh, psychologische uh, bezigheid. Natuurlijk voelen ze zich verlekkerd. Maar de Schepper luistert, hoort het niet. Want de Schepper hoort alleen wanneer men geeft op deze manier, de manier waarop men. De maan doet opstegen langs zijn traptreden. Wie niet weet van die traptreden, wat is dan langs welke traptreden kan die dan opstegen? Door de lucht? Nee, er is altijd binnen de mens deze kilim die, op, die opgemaakt moeten worden naar de plan van de Hashem. Als, uh, als lagen van. Uh, geleidelijke afnamen van de grofheid hoe, de, hoe meer je naar boven komt, hoe minder grof zijn ze deze kilim, dat is de kracht van de mens die kilim zijn en langs deze kracht de mens gaat omhoog en niet de woorden uitspreken nog van het oud testament en laat staan van het nieuwe testament en al die gebeden die zij uitspreken en nog erger wat zij doen, ze spreken die gebeden nog in het Latijn, in het dode Latijn. Duidelijk. Het is alleen maar een, een, alleen maar een show. Wat komt er van terecht? Niets. Het komt alleen maar lekker orgaanmuziek. Zo'n beetje zo half levend, half, half dood. Eigenlijk is het helemaal dood al hun religie is helemaal alleen maar nog overblijfselen van dode bijzigheden. De eerste christenen waren, waren wel be, waren bezield, waren, uh, ze noemden zich niet christenen, da, da, daarna werden allemaal namen gegeven, christenen, joden, die andere namen, zij waren niet christenen, zij alleen maar volgden Jeshua, Verticaal. zij waren wel, uh, en waren ook niet Messiaanse Joden, waren allemaal Joden natuurlijk, maar ze waren niet diegenen die, die noemen zich nu Messiaanse Joden, die spelen comedieën tussen, tussen het Christendom en Jodendom in Eindelijk. aan de ene kant praten ze over, over, over, uh, over Jeshua aan de andere kant proberen ze ook uh, trouw iets doen aan die met ook met handen en voeten dus het is een mix, gewoon een mix van onvolwassen mix. En niets anders is wat wij moeten doen en moeten leren. We moeten leren opbouwen door wat wij leren, hier ook, in het bijzonder wat wij leren hier, maar ook andere onderwerpen, andere onderdelen, studieonderdelen, maar hier, uh, zeer contrast leren wij dat, opbouwen onze innerlijk naar die treden. En dat betekent geven. Wat hoe kan Koeken anders weten wat geven is? Weet iemand van die monniken wat geven is? Geen een ooit heeft ge, geweten wat het is. Ze alleen vluchten van de wereld om in een poging om op deze manier de schepper te... Zelfs niet dat, niet de schepper te dienen, maar gewoon religie te dienen. En om in rust te blijven. Dat zijn mensen die met de, tot zo'n uh, neiging, natuurlijke neiging hebben. Om uh, niet te vechten met de wereld op deze manier zoals de wereld is. En niet confronteren de wereld alle problemen hier. Maar vluchten daarvan. Maar het is niet de bedoeling. De schepper wil dat wij... te midden in het leven zijn. En te midden in het leven, te midden van alle drukte van de dag. Dat wij hem verkiezen boven de wereld. Terwijl wij staan te midden, in de, te midden van de wereld, gaan wij deze wereld gebruiken en tegelijkertijd kruisigen. Dat is de bedoeling. En niet te vluchten ergens naartoe naar een monikenoord. Of uh, in religie, wat het ook precies hetzelfde is. Want dat helpt niet. Geen één was, was verlost, geen één christen was verlost, geen één uh, jood was verlost door het jodendom, geen één christen was ooit verlost door christendom, want dat is allemaal massa gebeuren, duidelijk. Het is alleen maar, uh, het is wel te prijzen dat zij hebben Yeshua. Aanvaard, maar dat is bij hen een vorm van uh, iets wat een, een, een beeldje is, een kruisje, een beeldje is en dat, is dat ze, hebben ze opgezet op een, op een uh, sokkel en dat is uh, het, het is een, uh, een vorm geworden van een aanbieding uh, van. Uh, iets wat, uh, wat er niet is. Ja, men kan je alles doen wat je wil met dat beeld. Uh, het is, uh, het blijft in de vorm van religieuze leren, welke dan ook, of dat uh, Katholiek, protestant, noem maar op, dat is allemaal vormen um, van uh, het willen aanopdringen aan een groep uh, van een denkbeeld, uh, het ervaren beeld van het ervaringsbeeld, uh, van een mens en van een realiteit, dat, niet er, dat er niet is, dat het niet overeenkomt met de mens zelf, met de krachten van het heelal zelf, de mens heeft alle krachten van het heelal zelf. Wat doen zij? Ze gaan de mens inperken in zijn krachten en uh, door allerlei beelden, allerlei rituelen in hem uh, in te prompen en daardoor natuurlijk doen zij geen uh, goed aan Yeshua zelf. Jezus kwam om de mensen te bevrijden, en zij hebben daarvan een vorm, een vorm van uh, gevangenis gemaakt. 32 na de punt. We aas in primit en dan stegen op het inwendige van de drie onderste van de jetzera steigt op, om het uitwendige te zijn, bij het uitwendige van de drie eerste, drie, sorry, drie middelste van de jetzera. De regel 33, het derde woord, derde, de, het vierde woord, de, de afkorting van Gimel Alef, Gimel, twee apostrofen, Alef, is anders dan Gimel, Gimel, Gimel, twee, dubbele apostrofen, apostrofen taf. Gimel, dubbele apostrofen taf betekent, Gimel tachtono, drie onderste. Maar Gimel, dubbele apostrof alef betekent, is een afkorting van Gimel MCJ. Gimel middelste, de drie middelste. Duidelijk, drie middelste. Dus dat is wat hij zegt. En dan steeg de het inwendige van de drie onderste van de jetzera, let op elke woord, om het uitwendige te zijn bij de drie middelste, bij de uitwendige, bij het uitwendige van de drie middelste van de jetzera. Shatah Hazar, welke nu, welke, uh, die nu, uh, zijn geworden, welke drie middelste van de Yitzera, zijn geworden nu het inwendige voor hen, voor de drie onderste van de Yitzera, die opgestegen zijn, naar de drie middelste van de Yitzera. Ja, als het een beetje zo verwarrend, een beetje spraakverwarrend klinkt het in jouw woorden, probeer het nog een keer te doen, nog een keer, dan zullen we zien dat dit, erg eenvoudig is, we olen, pnemiet, garde, maar dat is bijzonder belangrijk, om dat niet, niet passief te doen, maar dat jij het, van binnen, dat beleeft wat jij zegt, dat jij ziet, deze structuur van, ja, van die, van al die, die aspecten had je gezegd, en dat de ene boven de ander is, op deze manier, beleef jij, en doe jij, draag je bij, aan het, Inkerven bij jezelf van deze, al deze wetmatigheden. We oolen een niveau. We oolen Pnimit Garde serafiren, 34. We daasen Hitsonid. El hitsonit de Malhode Brija. Shatah Hazar legt Pnimit alleen hem. Kijk nou hoe geweldig. Eh. Uh, Logisch is dat. We oolen primit en het inwendige van de drie eerste, betekent de bovenste, en, de, en, het, en het inwendige van de drie eerste van de Yitzhaka stegen op 34 venaasien en worden tot het uitwendige bij het uitwendige van de malgoed van de Bria. Kijk, dat, de crème de la crème de la crème van de jetzera, van het inwendige van de jetzera wordt, tot het uitwendige, bij het uitwendige van het laagste van de malchut van de bria. Schat, welke uitwendige van de malchut van de bria, eh, wordt nu, daardoor, wordt nu, daardoor, het inwendige, het inwendige voor hen, ja, voor die gar, voor, voor, voor die drie eerste van de Yitzera die opgestegen waren naar de, naar het onderste, naar de onderste trap van de uitwendige van de Malchut, van de Bria, oftewel naar de Malchut, uitwendige van de Malchut van de Bria. 34 na de punt. En dan zal je begrijpen, op deze manier als je dat leert, zal je begrijpen waarom elke ochtend staan wij op en, we en hebben wij het gevoel van binnen alsof wij lager zijn gevallen. Want de volgende fase altijd voelt als lagere, wat een lagere, let op het hoogste aspect, van, goed opletten wat ik zeg. Het hoogste aspect, het hoogste graad, de hoogste graad van een lagere traptreden steegt op naar de uitwendige. Het inwendige, de hoogste van het inwendige van de lagere traptreden steekt in de volgende, daarop volgende toestand, naar het uitwendige uh, van de laagste Uitwendige van een hogere traptreden. En daarom voelt het wel zo alsof, wij, alsof je weer uh, laag bent uh, gevallen of zo. Maar dat komt juist dat, omdat het gevoel zo geeft um, om uitwendig te zijn, terwijl het eerst was inwendig en nu is het uitwendig, maar het is uitwendige van een hogere traptreden. Enzovoort. na de punt. We ollen pnimit malhoud de bria. 35 We nasse, hitsonit el, hitsonit de garde bria, schatar, joser, le en het inwendige van de malgoed van de bria, dus als, als de volgende stap, en het inwendige van de malgoed van de bria, dus die nu is inwendige geworden, ja, door het, door, door het voor, voor, voor, voorafgaande, dat het inwendige van, van de malgoed van de bria, 35, Nee, we in primiet, malgoed de bria, sorry, en het inwendige van de malgoed van de bria steekt op. We nou zeggen het zo niet, en wordt uh, het uitwendige bij het uitwendige van de drie onderste van de bria, die nu schatachos uh, die bij, die, de, die bij hen uh, nu tot hen zijn teruggekeerd. Nog een keer. Dat de inwendige van de malgoed van de bria. Malgoed, de malgoed van de bria, let op. Malgoed is, is lager dan de drie onderste. Ja, de drie onderste is net zo hot je zot. Dus de malgoed, het inwendige van de malgoed van de bria, steeg nu op en wordt het uitwendige bij een hogere traptreden van hetzelfde niveau, dus van het niveau van hetzelfde partsoef, dus dat in, inwendige van de malgoed van de bria, van de malgoed van de bria, steigt op en wordt het uitwendige, bij het uitwendige van de drie onderste van de bria, van de netzige Godi, het, het zo goed is zo, Ja, dit komt dus naar hen, uh, steeg naar hen op.